De nieuwe premier Papadimos ziet het als zijn belangrijkste taak... om het Europese steunpakket door het Griekse parlement te loodsen. Het nieuwe kabinet wordt morgen geïnstalleerd.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 de regio Rotterdam is de A20 in de richting Hoek van Holland afgesloten. Tussen Knoop en de en Rotterdam Centrum. Daarom ernstig ongeluk. Je kunt dan ook het beste omrijden via de zuidkant van Rotterdam... over de A16, A15 en dan de A4. Op de A4 naar Den Haag daar is een ongeluk gebeurd bij Knoop en Batuverdorp. Daar staat 2 kilometer. Daar is één reis ook afgesloten. Heeft ook gevolgen voor het verkeer op de Ring Amsterdam. Daar staat in beide richtingen bij Knoop en de Nieuwe meer files van 3 kilometer. En op de A9 richting Amstelveen. Daar is een ongeluk gebeurd bij Oudekerk aan de Amstel. Daar staat inmiddels drie kilometer. En de linkerrijstrook ook is daar afgesloten. Hallo beste mensen. Hier weer de minder file berichten van Kees. De A12 bij Zoetermeer we is... We doen, Kees? Wacht nou even. De nieuwe spitstrook op de A12 bij Zoetermeer Mie? is er helemaal klaar voor. En wij... Mie? Nee, heb nou even geduld. En daardoor kunt u profiteren van een betere doorstroming op de A12. Nou, zijn we er klaar voor? Oh. En go! Yes! Yeah! Wij gaan weer verder. Door een betere doorstroming komen we verder. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal.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 De NTR, gelukkig. Dames en heren, goedavond. Het lijkt zo simpel. Van de ene naar de andere baas gaan, meer geld verdienen... en doorgaans kraait daar geen haan naar. Maar wel als je bekende Nederlander bent... en van de vara overstapt naar Talpa, want dan breekt de hel los... en duurt het even voordat je weer op de been bent. En inmiddels is onze gast weer op de been. Met de kijkcijferhit Wat vindt Nederland? Hier is Jack Spijkerman. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van Donderdag 10 november. Het Cultuur en Mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Kom maar op met die mailtjes, kom maar op met die vragen. Via onze website, via het gastenboek van radiokunststof.nl. Als u thuis iets wilt vragen of iets wilt zeggen tegen Jack Spijkerman... bijvoorbeeld, ik heb u altijd al zo'n zo lekkere vent gevonden... of ik vind dat u zo'n goede, goede ontwikkeling doormaakt... in. Carrière, of zou u nou niet gewoon zou eens, niet keer gewoon weer... eens uh, ophouden met, uh, ja. met met met op mijn beeldscherm te verschijnen? Ja, of waarom gaat u nu eigenlijk niet terug naar de radio? U bent nu toch in die radiostudio ja. en daar is het allemaal begonnen en dat was de grote liefde. Nou, doe mij een programma. Ja, is het dat? Ja, nee, ik, het, het punt is dat ik ben nu bij RTL, die hebben natuurlijk geen eigen radiocender. Ja, nee. 538 dat is een popzender, maar daar vind ik mezelf nu iets te oud voor geworden. Uh, en daarnaast zijn alle programma's horizontaal geprogrammeerd. Dat wil zeggen, elke dag op hetzelfde, hetzelfde programma. En dat, dat zou ik niet meer willen. Niet, meer, ik, dat, niet elke dag. Ik zou wel op zaterdag of op vrijdag... Maar er zijn heel veel horizontaal geprogrammeerde programma's... zoals Met, met het oog op morgen. Met allemaal verschillende met presentatoren. Met verschillende ja, maar presentatoren, ja, presentatoren zoals dit programma eigenlijk ook? Ja, dan ben ik misschien weer te eigenwijs dat ik dan mijn eigen programma wil. Oh, dus het moet dat allemaal wel een beetje om Jack Spijkerman draaien. Nee, dat hoeft niet om mij te draaien. Want ik kan heel goed het om de gast laten draaien. Maar ja. ik zou wel, wel het, de formule zelf willen... Bedenken. Ja. Nou was er ooit eens een man, Marcel van Dam. Ja. Uh, die uh, de oudvarer, voorzitter, de, je voormalige baas. Mijn ook, baas ooit, ja. die, die vond, die zag er eigenlijk helemaal geen brood in dat je naar televisie ging. Nee. Heb jij je daar tegen verzet, tegen die mening? Ja, ik had, uh, ik had twee rare programma's: Steen en Beenshow uh, op radio 3 en Spijkers met Koppen zaterdagmiddag op radio 2. Uh, maar ik stopte met theater. Ik heb natuurlijk twaalf en half jaar in theater gestaan met het cabaret, kabaret. Uh, want ik wilde, uh, ik wilde ook wel eens televisie uitproberen. Maar dat uh, vond Marcel niet goed. Uh, ooit heb ik de nachtshow gedaan. Hè, met ja. uh, Adelaar Adel, Heet Roos. Adelaar Adel, Adel Roos en, en de Friese jongens. En die hebben wij halfweg gestopt. En dat was Marcel van Damse kindje. Dus daar was hij eigenlijk altijd wel een beetje boos over. En uh, de uitspraak was ook met zo'n hoofd uh, kun je niet op televisie. Als je baas dat zegt, is dat niet zo heel leuk, hoor. maar dat vind ik per ongeluk op. Echt waar, zei hij dat? Met ja, zo'n hoofd kun je niet op televisie? Ja, zei hij tegen zijn vrouw. En, en, en wat ik. vond jij zelf eigenlijk van je hoofd en televisie, die nou, combinatie? Nou, ik ben, ik ben mijn, aan mijn hoofd gewend. Ik ben nu uh, 63. En ik zie elke dag dat hoofd in de spiegel. Ik vind het niet zoveel mis. Maar. Mag ik je iets heel persoonlijks ja? toe vertrouwen? Ik vind eigenlijk dat je steeds knapper wordt. <laughs> Ga ik dat krijgen? Ja, nou ja, ja, ja dat is toch helemaal niet hè? Uh, he? Ja, nee, ja. Het is, dat, ja. Dat, dat, er zijn gewoon mensen die worden knapper naarmate ze ouder worden. Ja. En de reine die af. Nou, dank je wel. Ja, of ik, of, ik, ben, of ik ben eraan gewend geraakt. Dat ik zou ik het ook kunnen zijn, nu, ik hoor. Ik nu fluitend op de fiets naar huis. Vindt u thuis ook dat hij... <laughs> op, op. Nee, nee, nee, ik nee ga maar goed, niet nee, toen, toen heb ik uh, gezegd... ik wil graag televisie proberen. En, uh, nou ja, dat was geen, geen ruimte voor. Uh, toen heb ik ook meteen gezegd, dan ga ik met anderen praten. Toen heb ik al een gesprek gehad met, met Joop van den Ende en een gesprek met John de Mol. Dat heb ik ook open kaart gespeeld gezegd met de vader van... nou, ik wil het toch proberen, televisie. Nou ja, toen dacht ze, ja, we, gaan. we moeten hem wel voor radio houden. Dus toen kreeg de toenmalige mediadirecteur videokeur opdracht... Uh, geef hem dan maar een programmaatje s'avonds, laat om half twaalf. En dat werd uiteindelijk kopsprekers wat... Eigenlijk al binnen een jaar, geloof ik, naar uh, Pruimtuin ging. Ja, en heb je heel veel sleep uit en uh, lange neus en nee, tonguitsteken gedaan? Dat man. zit niet in mijn aard, nee. Maar dat heb je toch wel vaak gedacht? Want je nou, vertelt het er nu ook met een zekere. Ik, ik ben er triomf. trots op dat het gelukt is. Ja. Daar ben ik heel trots op, maar niet met een lange neus dan Marcel van Damme. Daar heb ik daarna gewoon mee doorgewerkt. Maar voor de goede orde, in de gloriedagen van uh, Kopspijkers ja. hadden we het over meer dan 3 miljoen, ja. miljoen kijkers. Tussen de 3 en de 3,5 miljoen kijkers. Maar die zie je niet, zeg ik altijd. Nee, natuurlijk zie je die niet, maar je merkt ze wel. Nou, je merkt op straat de reacties van de mensen. Maar uh, je, je maakt het programma, op zaterdagmiddag namen we dat op... voor die 200 mensen in het publiek. Daar, daar deden we die hele voorstelling ja. voor. En dan was de show wel of niet goed? Ja, het werkte dan, of het ja, werkte niet? Als het dan na afloop kon ik zeggen een zeventje of een acht of een negen. En, ja. en die mensen, als die reageerden, dan dacht ik... Nou, dan. Maar we maakten het voor die mensen. Ja. En dat heb ik nog. Nu ook bij Wat Nederland, daar zit het publiek en, ja. Dan, dan werkt het bij mij. Ja, heel veel publiek trouwens, zag ik zitten. Ja, 200 uh, mensen ja, zitten. Er. Stevig ja, stevig publiek. We gaan straks uh, verder praten over dat wat je allemaal op televisie doet onder, uh, bij RTL. Uh, eerst even de waan van de dag. Je bent ook een nieuwsman, je houdt, het ja. van, je houdt het allemaal goed bij. laatste bericht is dat Mark Rutte internationaal niet serieus genomen wordt. Hij heeft te weinig financieel-economische expertise. Hij mist persoonlijk gezag en dat zegt... GroenLinksleider Jolande Sap in een interview met Nu.nl. Rutte's gebrek aan kennis en uitstraling tijdens de financiële crisis kost Nederland punten. Nederland speelt volgens haar een steeds bescheidene rol op het wereldtoneel als het de crisis betreft dus. Hoe weet ze dat? Heeft, ja. heeft zij Sarkozy gesproken? Die heeft haar gebeld en gezegd naar die Mark... Ja, dat vraag ik me ook af. En ik geloof nu dat iedereen ja, zijn pijlen richt op je landensap... Eh, omdat, ze, omdat ze deze uitspraak ja, doen. Ik, ik ben helemaal geen, geen VVD-aanhanger, maar ik vind dit wel een beetje flauwvander. Nee. Je bent geen vvd en ook geen Rutte-aanhanger? Of, of wel een uh, fan van Rutte? Leuk, ja, ik, vind, ik vind Mark Rutte een leuke leuk kerel. Hij moet nu... Uh, Zware dingen allemaal doorstaan, maar ik heb wel zeer gezegd: ook bij, dat was ook bij, bij, bij Spijkers bij Koppen. Die, als je VVD'er als gast had, was dat altijd leuk? Ja. Ik heb wel eens tegen Wim Kok gezegd van de Partij van de Persoon... Nou is dat, wat leuke, dat die mensen wat vrolijker worden. Niet het leed van hele wereld, maar ja. ook, ook meesjouwen elke dag. Maar is dat langzamerhand niet een klein beetje veranderd? Zijn socialisten niet iets vrolijker geworden, zo door de jaren heen? Nou, dat uh, mag ik of wel hopen. Kan jij nog niemand verzinnen? Mag ik wel hopen. Nou, ja, nee. En Emiel Roemer hebben we nog, die ja, een vrolijke uitstraling. En die CDA bleek er natuurlijk. Daar kan je ook alle kanten mee op. Dat, dat vind ik echt treurig, zo'n man in, het, uh, in de politiek. Waarom? Nou, dat is... dat is toch een authentieke man? Ja, maar authentiek wil ook niet zeggen dat je een, uh, een goede politicus bent. Die is gewoon aan een baantje geholpen. En dat, dat vind ik bedenkelijk als men elkaar aan een baantje helpt. Nee, die Bleker en de DM gedoemd met die Mauro. Ja, Jeetje, nee. wat, wat een gênant gedoe. Nou, dat, daar hebben jullie flink mee afgerekend in jullie ja. eerste af, uh, aflevering ja. van Wat vindt Nederland afgelopen uh, weekend. Ik wil je toch nog even een klein stukje Rutte horen. Rutte heeft dan een langdurige bespreking gehad met Angela Merkel. En dan uh, geeft hij even een korte persconferentie. Ja, vielen dank, mevrouw <laughs> Boeniskanslerin, voor die zijn herstige ontvangst. Het is te schön weer in Berlin te zijn. Uh, en. We hebben ons vandaag de tijd genomen om samen een uitzicht op het Europese Gipfeltreffen, de uber woche te werven. Uh, Duitsland en de Nederlanden vertreten in de Europese discussie traditioneel enige positionen. Je treed een voor een niet naast nebst, maar soms altijd van zuid van weer. Ja, mijn Duits is niet goed, maar ik geloof dat zijn Duits ook niet helemaal. Hij moet nog is. een beetje bijgespeeld. Ja, maar, maar ik, daar ligt het niet ik, aan. Want Balkenende kon het wel. ik het en vind hem wel, nee. wel een leuke vent. Ja. Het is alleen mijn partij niet, maar... Dat is duidelijk. Uh, hoe dankbaar is eigenlijk zo'n onderwerp als de economische crisis... dat wat er nu in Griekenland gebeurt enzovoort... voor zo'n programma als Wat vindt Nederland? Of is dat te internationaal? Voor? Nee, dat is niet te internationaal. Want we zijn nu de uitzending van aanstaande Zaterdag aan het voorbereiden. En natuurlijk komt uh, Papandreou en, en, en Bello's Koning er ook aan voor. Mm -hmm. U probeert het alleen naar Nederland te vertalen. Ik, ik vind het geen programma om te vragen... wat vindt u van de Griekse politiek? Dat, nee. Daar is Wat vindt Nederland niet voor. Maar, maar in we dit proberen geval... wel het... Terug te halen naar, uh, uh, kun je daar een, um, in Nederland wat mee? Uh, we hebben het twee jaar geleden al een keer gedaan. Uh, je, er liggen twee uitnodigingen in je bus. Eentje is voor een, uh, een groot feest van Mark Rutte. En de andere is voor een feest van Bellos Koning. Naar welk feest ga je? Mm -hmm. Op die manier probeer je het een beetje naar Nederland te halen. Dus Bel Koning toch, neem ik aan, in jouw geval. De, ik zou wel na, uit nieuwsgierigheid naar het feestje van ja, Bel Koning gaan. lijkt me echt gewoon uh, kat uh, in bakkie. Ook omdat ik bang ben dat op het VVD-feestje alleen maar diksel in muziek. <laughs> <laughs> Daar hou ik niet zo van. En rode sjaartjes en blauwe ja. sjaartjes, ja, ja. Maar ja. Het, het programma is zo breed als, als de titel ook is. Wat vindt Nederland? Het gaat over media, politiek, uh, sport. Uh, alles kan er hier langskomen. Het is inderdaad een mix van alles. Hè? Dus ja. van groot uh, en ja. klein nieuws. Er zit altijd ja. wel één ondeugend vraagje Er zit vraag altijd in. wel een man-vrouw vraag. In. Ja, en ik, ik las uh, gisteren. Er uh, kwam iemand mee en uh, er is een onderzoek gedaan. Ik moet er nog iets mee bedenken. Maar de uh, mens heeft twee gelukkigste momenten in zijn leven. Ja, weet je welke dat zijn? De twee gelukkigste, momenten. nou ja, nee, er zijn twee... de geboorte van nee. zijn of haar kind. De en... mens is het gelukkigst tijdens seks ja. en het gelukkigst op eerste kerstdag. Dat is onderzocht wereldwijd. Jeetje, dus seks op eerste kerstdag. kerstdag dat dat is een summum. Nou, dan gaan we kijken of we daar iets mee kan bedenken. <lacht> nou, maar voor yeah. de rest zit het, het, het... Ja, het gaat uh, gevangenissen. Er is nu weer een hoop over gevangenissen te doen. En over de zorg voor de ouderen. Dus het. Het Alles komt altijd uit. vol. Een ja. ja. uh, uh, nieuws van een geheel andere orde. Er komt uh, morgen het Amsterdamse uh, kroegenboek uit. Aan de Amsterdamse nachten heet dat. Kluun en Hans van der Beek hebben dat gemaakt. Wij hebben onder streng en strikt embargo... <lacht> hebben wij een hoofdstuk mogen lezen daarin waarin jij, Jack Spijkerman, vertelt... over jouw wilde nachten in Café <lacht> de Smoes aan het theatercafé ja. in Amsterdam. Er staat zelfs een foto afgedrukt van, ja. van jouzelf achter de bar. Daarin zie je ook gewoon het Levende bewijs dat je nu knapper bent dan toen. Je ja, had toen nog een snor. Het is niet om aan te zien. In ieder geval... Ik heb ook nog geen snor, joh. Dat is, is iemand dan? die hiernaast staat. Dat is een schouder van... Ik heb nooit een snor gehad. Nee, ik, ik schrok ook al heel erg. Het is een rare foto. Nou ja, maar het, ik denk een boekpresentatie. De boek in... Want ik zie Fik van der Rijt daar ook ja. staan. De uitgever. Ja. En deze mevrouw is voor. Het is een boekpresentatie die ik blijkbaar deed. Ja. ja. Maar... Uh... Jij hebt daar een stukje nee, geschreven. Uh, ja. En dat, dat, dat, dat is toch een beetje ja, de jongensromantiek. Van, van ja. elke maandag bij elkaar komen met zo'n groep uh, cabaretiers, regisseurs en andere. Uit iedereen mocht aanschuiven altijd op maandagavond zaten We er uh, we gingen er ook heel vaak zingen. Als de kroeg om één uur dicht ging, uh, ging de deur op slot. En dan gingen we vaak het Nederlands repertoire doornemen. Ik zie nog Harry Mullis daar ook in de hoek met zijn pijp staan. Want die vond het heerlijk om naar te luisteren. Mm. Maar Karin Bloemen, Paul de Leeuwen, Act en de Munnik Iedereen schoof aan. Het uh, was echt uh, een feest uh, en, en, op maandagavond. Ja. We noemden het ook de Stichting Bal in de Ploeg. Want er was altijd wel iemand die had een, een snabbel ergens. En uh, kun je een tekst schrijven? Of heb jij nog een... Uh, Daarom noemden we het ook wel Stichting Bal in de Ploeg. Is dit, zijn dit de jaren die nu voorbij zijn? Omdat jullie allemaal ouder en wijzer ja. zijn geworden? Nou, wijzer weet ik niet. Maar het is op een gegeven moment verbrokkeld. Het is al jarenlang geduurd. Op ja. maandagavond was het gewoon clubavond. Maar, nou ja, op een gegeven moment, ja, dan... Iedereen kreeg verkering, ging trouwen, kreeg kinderen. Nee, waar ook. Nee, ik had nog geen kinderen, maar Fred Floris of zo... Een bloemjaar, dan wel kinderen. Maar ja, op een gegeven moment verbrokkelt zoiets, dat gebeurt. Ja, is dat maar jammer? Het, ja, dat is jammer, want ik heb het wel uh, geweldig altijd gevonden. Want nu moet je met je vrienden waarschijnlijk gewoon via een secretaresse afspraken <laughs> maken om, uh, om iets leuks te nou, gaan doen. Nou, het op. is echt onvoorstelbaar. Ik heb een, een, uh, vijf vrienden waar ik al uh, een, uh, mijn leven lang bevriend mee ben geweest. Wij gaan altijd naar Oerol, Ter Schelling, uh, het Orol Festival met z'n vijf. Maar we eten ook gemiddeld één keer de maand met elkaar. Maar als je ziet hoe moeilijk het is om een datum te vinden... dat we allemaal van die drukke levens hebben, dat is eigenlijk idioot. Ja. En dat haalt Mogen. ook een heleboel van, van, van de show van, van dit soort ontmoetingen af, denk ik. Ja, daar is veel in aan. Mijn god. Ja, wil je iets met ons delen? Jawel. Uh, op een gegeven moment had ik een relatie met... Uh, of althans, ik had even iets met iemand die erachter de bar werkte. en uh, Jij kwam er ook in de smoes aan, ja, dus maar jij weet wie het is. Maar ik stond niet achter die bar. Nee, maar ik ga geen namen noemen, maar ik had iets met iemand van achter die bar. Ik was een paar keer met haar mee geweest en die belde mij op een dinsdag... en die zei, ja, ik moet je even wat zeggen. Uh, ik heb een, uh, een, uh, een soa, een geslachtsziekte, en ik moet de mensen waarschuwen... waar ik. Uh, en ik heb met jou ook iets gedaan, dus... Uh, Oh jee, zei ik. Ja, zei, je moet maar even. Je kan morgenmiddag. Uh, de GG en GD. die staat ergens bij de Weespaar Straat hier in Amsterdam. dan kun je tussen twee en drie terecht. Uh, dan moet je me even na laten kijken. Nou ja, oké. Okay. Maar toen dacht ik. ja, dan moet ik ook wel even een ander nog waarschuwen. Dat heb ik netjes gedaan. En ik ga er woensdagmiddag heen. Om, ik geloof dat ik er om half drie was. Ik doe de deur open van de wachtkamer. Zit er zit de halve smoes aan daar. Mensen van voor en achter de bar die het allemaal kruislinks met elkaar deden. Het was geen practical joke. <laughs> nee, absoluut niet. Oh, wat heb ik gelacht? He, met wie jij dan? Oh, jij met die gedaan. Oh jee, ja, nou ik heb. Verschrikkelijk. <laughs> nee, het was helemaal niet erg. Oh, ik vond het echt die, hè? Nee, nee, het nee, nee, moest er erg omlaag. Ik zou het heel gênant vinden. Ik zou meteen wegrennen. Nee, ben je gek. Nee. Is, uh, je wist het op een gegeven moment, dus ja, nou ja, dan kun je wegrennen, maar dat nee. heeft geen zin. Voor mensen die nu de smoesa nog eens willen bezoeken in Amsterdam, <laughs> is het nog steeds zo'n wilde poel daar? Dat weet de... ik niet. Uh, het is me ook nog eens een keer gebeurd. <laughs> ik moest naar de wc, moet je een trappetje op daar. En uh, de, de heren wc was vol. Ik denk nou, daar maar op de dameswc. Uh, het bordje rood was niet uh, zichtbaar. Ik doe de deur open. En daar was een stelletje bezig in een uh, zwaar ingewikkelde seksuele handeling. Dus ik heb het even aangekregen, die deur weer dicht gedaan. En toen komt Katrien Keil, die komt de trap oplopen. En zei, Katrien, wil je nog wat zien? Ja, wilde ze wel. Ik doe die deur op, hebben we vijf minuten naar staan te kijken. Ja, en nog als Katrien Keil tegenkomt, zegt ze... Weet je nog in de sloes <laughs> dat we naar nou... Hoogtepunt uit het leven. Ja. We gaan nu heel serieus praten over je programma. Uh, okay. Luisteraars thuis, u kunt reageren. RadioKunsthof.nl via ons gastenboek. Jack Spijkerman, televisiemaker, presentator. Sinds vorig jaar ben je met succes weer terug op de buis bij RTL 4. Met twee programma's. Wat vindt Nederland en Echt Waar. Ja. Dat gaat geloof ik in maart weer beginnen. Gaat, uh, ja, maart gaan we Waarschijnlijk weer of 15? helemaal. Nee, zeker, uh, Tijl Beckhant en uh, Ruben van der Meers. Uh, daar doe je ja. dat dan mee. Uh, Wat vindt Nederland begon afgelopen zaterdag. Gaat bijna anderhalf miljoen ja. kijkers. Goede okay, score. Ten vergelijk weliswaar een miljoen minder dan Ik Hou van Holland met Linda de Mol. Wat ook ja. meer in het hart van de avond is geprogrammeerd. Maar we zitten tegenover voetbal. Half elf begint ook het voetbal. Maar bijvoorbeeld dubbel zoveel als Koefnoen. Ook ja. van de veel geprezen Koefnoen uitzending over het wankelen van het CDA. Nou ja, kortom, geen, geen uh, slechte beurt, denk ik. Nee, uh, dat is ho prettig. Hoe, hoe voelt het om, om, om weer full power terug te zijn? Ja, nou ja, dat is natuurlijk al. Je zei ja, maar volgens mij ben ik al twee, jaar twee seizoenen. Ja. Twee seizoen. Ja, het is prettig. Ik heb natuurlijk die periode toen Talpa mislukte. Uh, ik, uh, ik geloof anderhalf jaar een beetje naast de tv gestaan. Ja, uh, uh, toen kwam John de Mol met. Uh, ik heb een idee, uh, wat vindt Nederland? En daar hebben we naar gekeken en dat ga jij presteren. Toen dacht ik, nou, dan krijg ik weer die hele pers over me heen. Stel dat het mislukt. En... Maar ik dacht ook, ja, ik ben nooit bang geweest om mijn nek uit te steken. Waarom zou ik dan nu bang zijn als het mm -hmm. dan mislukt? Ja, nou ja, pech. Dus laat ik het gaan doen. En dat ging goed. En dat is heel prettig. Als ik straks ooit, over een jaar of over vijf jaar, stop met tv... ben ik in ieder geval niet gestopt op het moment dat ik op de grond lag. Nee. Dan heb, nee, maar heb je het wel ervaren als ze op de grond liggen? Nou, die overstap Fara Talpa is natuurlijk. Uh, op een gegeven moment had ik wel het gevoel dat ik dood moest. Als de, de telegraaf verschijnt met je foto op de voorpagina met een groot zwart kruis erdoorheen, denk je: nou, zeg gewoon. Oh, Heb oh. jij iets, want, want nu kunnen we met ja. recht toch terugkijken op een, een turbulente periode. Ja. Heb jij er iets van begrepen wat er precies gebeurde? Want er oh, zijn natuurlijk ja. veel mensen overgestapt naar de commerciële op zich. Was dat nog niet zo groot nieuws? Nee, maar uh, Kopsrijkers was natuurlijk waanzinnig populair. En ik was ook nog, en uh, ben nog steeds die socialist. En ik ging naar, uh, echt, uh, in de ogen van sommige mensen, de, de, de patser of de, de rijke man, John de Mol, die iedereen maar weg denkt te kunnen kopen. En dan koopt hij ook nog de beste weg, las ik ergens. Dat ik, ja, het zou toch stom van hem zijn als hij de, minst, uh, uh, de minste had weggekocht. Mm -hmm. Als je dan gaat doen, moet je het goed doen. Uh, Jij was de belichaming eigenlijk ook van het socialisme. Je rookte check, je <laughs> Ja, je dronk drink bier, bier, je had een soort, soort gewone houthakkersachtige blouse aan. Mee ja, ik dat is niet nee. Nou, in mijn herinnering wel. Ja, in mijn theater. Ja. Maar, maar je was zo'n gewone jongen gebleven ja. en je praatte met iedereen. En dat is nog steeds zo. Ja, maar dat, aan dat, aan dat combineerde niet lekker, nee, dat smeerde dat, niet lekker met ik, het John de Mol gevoel. Ik heb dat niet en... aanzien. Uh, ik oh. al, Wel, er komt een hoop commentaar. Mm -hmm. uh, zeker als ik die stap maak. Maar, uh, en ik ga nu niet verder op in wat mijn reden was om het te doen... maar ik had een, een behoorlijke reden om in te gaan op het uh, aanbod van John de Mol. Vooral omdat ik mijn eigen creatief bedrijf kon gaan starten. Ik was toen 58, 57. Ik dacht, ja, dit is wel mijn kans. Ik had steeds een tweejarig contract bij de VARA. Ik dacht, en nu kon ik een achtjarig contract tekenen. Dit is mijn kans om een uh, klein bedrijfje op te bouwen... waar ik nog eens mee verder kan. En zelf produceren, wat ik graag wilde. En wat bij de varen om wat voor reden ook uh, niet kon. Toen dacht ik, ja, ik doe het. En ik kreeg een waanzinnig financiële aanbieding. Ik dacht, jeetje. Ja. En, uh, Heerlijk. Een, once in een lifetime, ja. ik doe het. Ja. En uh, ik heb natuurlijk met... Uh, want dat wordt wel geschreven, Alle cabaretiers waar ik mee werkte gingen mee. Op één of twee na, dacht ik. Nou, Erik, Erik van het niet, niet. Want Erik die ging uh, de dingen doen. En Bert niet. En Bert was ook een, een soort sidekick. En dat zijn nog steeds... Uh, Bert Klunder is dat? Nee, Bert Visser. Oh, Bert Visser, ja. steeds uh, gelukkig uh, goede vrienden van me. Maar de Peter Heerschop, uh, Thomas van Luin, uh, Mark, die gingen allemaal mee. Want ik las natuurlijk ook die stukken in de krant van... Uh, hij zit nu eenzaam en alleen thuis. Cabotiers willen niets meer met hem te maken. hebben. Maar Sanne, Wallace Vries zijn allemaal meegegaan. Mm -hmm. wordt wel eens even Maar het gegeven. feit dat jij nu gewoon nog hele teksten uit de krantenartikelen kunt citeren... dat geeft al wel aan dat het er behoorlijk ingehaakt moet hebben bij je. Nou, natuurlijk, dat je. En dat, dat je dus ook moreel... Uh, ja. lag je ook voor je gevoel. Nou ja, je kreeg, je kreeg Schop. Ik had, ik had een, een lastige periode. Ik kreeg een echtscheiding voor, voor me kiezen die ik niet aan zag komen. Uh, ik maakte die overstap en ik kreeg toen ook al een klap uh, Nou, toen dacht ik wel, oh, jongens, er is nog maar één ding erger. Laat dat in godsnaam niet gebeuren. Nou, dat is ook niet gebeurd. Want ik dacht op een gegeven moment, straks gaan er ook nog mensen dood in mijn omgeving. Mm -hmm. dat, uh, dat is me iets te veel. Mm -hmm. Dus het is vrij heftig geweest. En, uh... Twijfelde je ook aan jezelf, aan nee. je eigen kunnen? Nee, nee. ik heb nooit. Ik heb ook nooit... niet aan je beslissing? Nee, nee, nee. nee. Nee, ik heb het wel overal gedaan. Ik, uh, maar er werk... moet toch een moment zijn dat je in, in je bedje ligt... En, en je vrouw heeft je verlaten <laughs> en je zit gewoon Ja, te je monkelen. zit wel eens op de grond en de tranen uh, lopen komen wel eens uit je ogen. Ja, en dan, dan dat... denk je toch ook wel ben ik toch een zakken was. Ik had het nee, allemaal, ik, ik, ik, ik zat zelf... op die Olympus. Ja, ja nee, ik heb het zelf gedaan, dus dan moet ik ook de verantwoording dragen. Ze krijgen ja, maar dit is een grote mensenpraat. Ja, ze... Maar als je in de zakken nee. bent, dan heb je Ja, dat, dat niet. is vervelend. Dan heb je hele goede vrienden waar je mee kan praten. Mm. En ik snapte ook wel dat er een bepaald... natuurlijk een boosheid was... van hoe kan het nou dat hij van een socialisme moet gaat hij naar een hele uh, zwaarge uh, commerciële omroep. Maar de, de, wat er omheen gebeurde was heftiger dan de overstap zelf. Wilma Nanning gaf aan de Telegraaf die uh, belde... Uh, ik ga morgen een stuk over je echtscheiding uh, praten, werk je daar mee? Ik zei, nou, je kan wel raden, natuurlijk werk ik niet mee en dat mm -hmm. soort dingen. Nou, dan lees je het wel en dan komt er een pagina vol stront dat mijn ex-vrouw me belde en zei kom maar even koffie drinken want nou, nou gaan ze toch zo je kapot maken dan wordt het imagobeschadiging dat vond ik wel heel erg ja even en imago is iets wij je eigenlijk je kan natuurlijk niks doen bal aan kunt doen je kan niks doen dat heb is je puur nog wel geprobeerd schrijven hij kijkt niet naar zijn Kind meer om. Ze wisten dat mijn zoon de halve week bij mij woonde. En dan toch schrijven dat ik naar En tante Min denkt, nou zie je wel, eerst al voor geld naar de mol gaan... en ook nog zijn kind verwaarlozen. Mm -hmm. Dat vond ik erg. Dat mm -hmm. ik, ik, ik, je mag me een lul vinden, maar ik ben geen klootzak. Mm -hmm. hoe, hoe heb je jezelf... Want dat programma en John de Mol die weer eens een nieuw idee had ontwikkeld... dat ja. was er toen nog helemaal niet. Nee. Hoe heb je jezelf uh, uh, verlost, eruit getrokken? Nou, we zijn bij Talpa uh, kopersnellers gaan maken. Dat vind ik wel, als je van... Uh, wat heb je dan verkeerd gedaan? Ik had nooit een kopie moeten gaan maken van kopspijkers. Ik had een heel nieuw programma moeten bedenken. Maar het werd allemaal uh, kort dag en, uh, en nu en nu en nu. En uh, toen zijn we een kopie van, koppen, uh, van kopspijkers gemaakt. Ja. Dat vind ik achteraf had ik niet moeten doen. Dat was geen slecht programma. Het scoorde ook eigenlijk voor Talpa begrip ook nog heel goed. Maar een kopie is altijd minder dan het echt. Ik had gewoon een, met een hele nieuwe formule moeten komen. En die nieuwe formule had je gewoon nog niet. Nee, nog niet het uit was allemaal dagelijks. zo hectisch en allemaal zo. En uh, nou ja, we waren rond met de cabaretiers die gingen meedoen. Dus je... ja. dat, dat vind ik... Achteraf had ik gewoon een nieuw programma moeten bedenken. Maar uh, oké, okay. en dan mislukt Talpa. Ja, dan denk ik ja, en nu? En ik moet zeggen, dat is John de Mol toch wel een voorbeeldige werkgever, hoor. Voor al het personeel. Hij heeft ze allemaal uh, salaris een jaar lang doorbetaald van iedereen. Tegen iedereen zegt, ik zorg dat je goed terechtkomt. Ook tegen mij is die nooit gaan zeuren over... nou, dat moeten we maar eens even afkopen. Zei, ik laat je nooit vallen. Dat heeft hij niet gedaan, want toen de mogelijkheid zich voordeed bij RTL... zei hij, en, uh, vertrouw me, ik, ik zorg ervoor dat hij weer terugkomt. Ja. Dat vind ik ja. toch wel een, een voorbeeldige werkgever. En dat heb je ook altijd geloofd. Ik kom ook wel ja. weer terug. Ja, ik dacht, kom, de, we gaan wel eens doen. Ik had, ondertussen was ik met, met, met allerlei dingen aan het doen. Ik schrijf nog als teksten voor mensen. Ik ben een comedy aan het schrijven. Maar... Ja, die comedy schrijven, Dat wil ik het even over hebben. Met je. je bent bij aflevering 4 en daar heb je ongeveer tien jaar over gedaan. Nee, geen tien jaar. Nou, nog, heel nee. lang. Heel nee, lang, nee, toch? Nee. nee, we zijn de Hans Riemens en ik zijn twee jaar aan het schrijven of zo. Oké, okay, maar het is heel moeilijk dan. Lachen na je brood je. heet het. Dus lachen lachen naar je? brood. Lachen naaien je brood? ja. Wat wordt dat? Dat is, dat is een, een is dat uitdrukking een... In, in restaurants. Uh, als een ober moet gaan opdienen... Lachen naar je, lachen brood. Naar je brood. Want het dat zijn ja, wel de klanten. Ja, ik ken hem ook niet. Dat is een Haagse uitdrukking, blijkbaar. Het, uh, het speelt zich ook af. Hadden we het toen al bedacht in een Haags uh, theaterrestaurant. Het is voor en achter de schermen in een theaterrestaurant. Dit gaat er echt komen? Dit, dit die die die zal er ooit deze gaan komen. komen die. Ja, ja. Die, ja, ja. ja, die zal er ooit gaan komen. We hebben veel lol met schrijven. Nu ligt het weer even stil, want we hebben het allemaal druk. Maar... Het heeft toch geen haast? Jack, je bent nu uh, weer back in business. Uh, we <laughs> gaan even luisteren naar een fragment van de uitzending van de afgelopen week... waarbij ik gewoon wil opmerken dat, dat sinds wij weten dat jij in een diep dal hebt gezeten... weten we opeens <laughs> ook alles over jouw privéleven. In, in Nederland trouwen elk jaar 73.000 koppels... maar daar scheiden er ook weer 30.000 van. Ja, dat is veel. En Kim Kardashian, zo'n beroemdheid, die houdt het meestal ook niet uh, lang met elkaar vol. Die scheidde na 72 dagen deze week alweer van haar Amerikaanse basketballer. Jack, hoe lang duurde jouw eerste huwelijk? Ja, dag. Ja. Dat, dat is heel lang geleden, man. Dat is ja. Maar jaar hoe, geleden. Lang, hoe lang was dat? Drie ja. maanden. Nou. Nou. Ja, ze pakken je waar ze je kunnen pakken. Ja, dan even. vertel je iets in vertrouwen en dan meteen... Nou, dat geef de, ik ook wel antwoord, hoor. Ach, nou, maar dat was heel erg lang geleden. Dus dat dit... was uh, ja, toen ik 23 was, dus 40 jaar geleden. Ja. Wat, wat gebeurt er met een, een man die gewend is om cameralicht op zich te hebben... als hij eigenlijk een aantal jaren uh, ja, noodgedwongen in, in, in de zou moet opereren? Want dat moest. Ja. Je nou. kreeg wel betaald, maar je moest... Ja, nee. Je mag was het wennen? Ja, maar ik haal mijn geluk niet uit het, uit het... kijks. Ik vind het hartstikke leuk als heel veel mensen kijken... maar dat is niet het geluk van mijn leven dat ik daardoor gelukkiger word. Hmm. Daar heb ik een veel te leuk privéleven voor. Ik, ik, ik werk om te leven. Ik, ik, John de Mol werkt dag en nacht. Ik, ik begrijp het niet. Daar haalt hij zijn geluk uit. Dat, ik heb wel eens een gesprek met hem over gehad. Hij komt echt om half tien binnen gaat s'avonds om twaalf uur het pand uit. Dat, dat, maar daar haalt hij zijn geluk uit. En ik haal mijn geluk uit met, met die vijf vrienden om de tafel zitten in een restaurant. Een oude het zou voor jou een incompleet bestaan zijn om, om alleen maar te werken. Ja, absoluut. Ik ben, ik ben net vijf dagen met mijn zoontje in, in Rome geweest. Dat is zo verschrikkelijk leuk met je zoon dat soort dingen doen. Ja. Nou, hij is 13, hè? Nu. Hij is 13, ja. ja. Dus hij geniet nu ook echt van Rome. Ja, maar dat doen wij al uh, sinds de scheiding. Gaan we gaan weer twee keer per jaar naar een grote stad in Europa. Met als voorwaarde dat er een grote voetbalclub is. En dan bezoeken we een wedstrijd, maar ook musea. Heb en, je ook, daarom net dit aan? Met Italië erop? Die heb ik toevallig uh, gekocht in Rome. Dat klopt, ja. <lacht> nou, we zijn in Barcelona geweest. Maar dan gaan we naar musea en een voorstel. Hartstikke leuk. Ja. En daar haal ik mijn grote geluk uit. En dan is het leuk als je een televisieprogramma doet en er kijken ook nog. Uh, uh, uh, heel veel mensen naar, want het is gemaakt voor een groot publiek. Nou, dan, dan, ja, dan moeten we natuurlijk wel een hoop mensen kijken. En als die gaan kijken, is dat wel heel erg prettig. Ja. En dan is het gezeik ook over, dat gevoel heb ik wel. Maar ah, ik ben is... nooit met een, een zak over mijn hoofd uh, gebogen over straat uh, gegaan hoor. Nee. Sterker nog, er mogen grappen over gemaakt worden. Dat gebeurde bijvoorbeeld vorig seizoen uh, in Wat Wil Nederland. Toen, uh, toen had je de gast Rutte, uh, Rutte Wild. <middels> Ruud de Wild, DJ bij de Afro, daarna uh, oh, 538, toen naar TN, TMF, toen naar BNN, toen weer naar 538, toen Q Music en nu weer naar 538. Hoer. <laughs> ja, dat was de antwoord op een vraag. Ja. Uh, nee, ik denk, wat vind je dat 98%? Is, is het onrust in je kont of positieverbetering? Nee, het, was, het ging om het geld. Zo, het punt er wel, hè? Nee, ik, niet van. Nee, ik, ik, nee, ik, ik weet kie... precies hoe dat voelt. Tel mij nee. maar. God. Nee, daarom durf ik ook tegen jou te zeggen. Ja. Nee, dat ging om het geld. En uh, toen mocht ik weer voor mijn geluk. En nu ben ik weer terug naar mijn geluk. Ja, nu ben ik weer terug bij mijn geluk. Ja. Dat hoor je toch wel heel vaak, hè? Van, van de jongens die echt voor het geld gaan. Dat dat toch eigenlijk niet zo'n heel denderend motief is. Nou, het is wel prettig hoor, het geld. Ja, ja ik ja, weet hoor. helemaal niet wat het is. Vertel nou. eens. Nou, nou, uh, wat geeft het je? Uh, als je geld hebt. Ja, yeah, veel geld. Uh, nou, maar ik heb niet veel geld. Ik heb uh, ik verdien goed. Maar ik ben geen uh, man in bonus die... Uh... Het komt alleen maar omdat je met John de Mol omgaat. <laughs> dat je dat Vergeleken nee. bij mij ja, en ook zal, het ja, vind ik voltallig personeel hier. Ja, het is prettig, er is, er is volgens mij niemand die... Uh, als morgen jouw baas komt en die zegt... ik wil jou voor de vier keer zoveel gaan betalen, zeg je dan nee? Natuurlijk niet. Nee, Want, uh, het is ook heel prettig dat je wat zorgelozer uh, door het leven kan gaan. Dat je een heleboel dingen kan doen. En dat je uh, oh, daarnaast ook nog eens voor anderen heel veel kan betekenen. geeft het zorgen erbij ook? Nee. Maar zou het zorgen bij zijn. Nou ja, als je veel geld hebt, dan gaan mensen altijd op de verkeerde manier aan je kleven. Nee, bijvoorbeeld. Mij, het is mij wel opvallen, mensen gaan geld van je lenen. En daar kom je na twee jaar achter van. Ja, ik moet er wel altijd om vragen om het terug te betalen. Maar ja, aan de andere kant, je kan het ook aan een ander lenen. En. Uh... Ja, het is, het is geen straf. Nee, nee, het is wel lekker. Het is, het is heerlijk. Dat ja. je, maar hoor, dus ik, ik was onderwijzer en toen ben ik uit het onderwijs gestapt... omdat ik theater wilde gaan maken. Daar heb ik drie jaar lang helemaal gecent verdiend. Daar heb ik ook prima gehad. Er komt gewoon een vraag over binnen van Martijn. Die luistert naar deze uitzending en hij zegt... Zou Jack voor hetzelfde loon van toen weer kopspijkers maken... bij welke omroep dan ook? Ja, nou, die... Dat loon wat je daar had bij de VARA-gaat, heeft hij het dan over, hè? Kopspijkers. Ja, nee, het is, het is zo'n als-als-situatie. Ik krijg heel vaak te horen van... er zou weer zo'n programma als kopspijk moeten ja. komen. Nou, je, ik heb net gezegd, je moet nooit een kopie gaan maken. En de onderdelen uit Kopspijkers... die Zie je nu overal typetjes zitten bij, bij Carlo Bosch. Filmpjes Bosart. bij Komt de, door, de door. door filmpjes. Bij Paul de Reel nemen ze nu met kappertjes de week door. Prima allemaal, daar kijk ik ook niet jaloers zo naar. denk ik, goh, leuk allemaal. Dus het kan eigenlijk ook al helemaal niet meer nou ja, zonder, zonder uh, nou tweedehands mee over bedenken. te komen. Nou, je moet een heel andere formule bedenken. De RTL heeft ook wel eens gevraagd of ik over een zaterdag aan het programma na wil denken. Dat zie ik ook wel eens te doen, maar ik heb alleen nog niet de vondst. En, ja, uh, wat is dat een kwestie van ja, de Ja, Nou, dat is dat, net zo'n onderdeeltje in je programma. Hè, zoals wij hadden dat, dat rare hakblok. En, met die, het, het, Hamer, het, met uh, die hamers. En het cabaret Dat waren eigenlijk de twee ankers in het programma. Zoals bij de Stenen en Been show op, radio, op een gegeven moment... die rare telefoontjes die ik ging plegen. Ja. Heel populair werden. En dan, nou ja, zoiets zoek je... Uh, en, maar en zo, maar en mijn contract loopt nog door bij RTL, dus ik hoef niet over na te denken. Zou ik nu weer terug gaan? Ik, ik heb geen enkel bezwaar tegen VARA of, of, of NCV of wat dan ook. En daar hebben we ook wel eens gesprekken mee gehad. Maar ik, ik zit nu goed en ik heb twee leuke programma's. Tuurlijk, maar, maar dus je, bent, je, ben, je bent wel uh, aan het denken van wat is het nou? Wat kan je nou bedenken? Om, om, om iets neer te zetten ik, wat, ja. wat, wat, wat de charme en, en, en de scherpte de en, en de sfeer had. Ja, van toen Ja, tuurlijk. Had. Ik heb het alleen nog niet gevonden. en uh, Ik heb wel gesprekken met, met wat mensen om me heen. Want wij spraken bijvoorbeeld met uh, cabaretier en presentator... een goede vriend van je ook, Erik van Muiswinkel... Met wie je, ja. uh, die niet mee ging naar Talpa, maar met wie je nog steeds heel goed uh, door een deur kan. Ja. En hij zei tegen ons op de vraag... of jij ooit nog eens die ultieme ja. zaterdagavondhit à la gaat maken... Zei hij, ik heb er een hard hoofd in. Dat komt door de tijdgeest, door het verloop van de generaties. Door waar de mensen tegenwoordig graag naar kijken. Met z'n allen. En het is de vragen die je ook eigenlijk bij Paul de Leeuw kunt stellen. Misschien gaan de tijden wat dat betreft wel voorbij. Ik zie dat Jack zich veel beter kan richten op een format bedenken... wat goed bij hem past, waar hij zich goed bij voelt... en waar hij dan een publiek bij vindt... dan dat hij op zoek gaat naar een hit. Nee, helemaal mee eens. Je moet niet op zoek gaan naar een hit. Ik heb ook... Ook toen ik radio maakte, nooit gedacht, hoe kan ik een hit maken? Mm. En we hadden bij, bij Radio 3 ook wel eens discussies. Dan liepen dus cijfers ergens terug. En dan is iemand, uh, we moeten andere muziek gaan draaien. Dan dacht ik, ja, je moet de Beatles de schuld van geven. Zeg, dat, uh, dat je luistercijfers ja. dalen. En je moet gewoon een leuk programma maken. Ik heb nooit gedacht, hoe kan ik zoveel mogelijk luisteraars krijgen? En ik heb ook nooit gedacht, hoe kan ik zoveel mogelijk kijkers krijgen? Je, ik kan alleen een programma maken of presenteren wat bij me past. Mm -hmm. Dus als ik iets bedenk, zit ik niet te bedenken, hoe kan ik een hit maken? Dan ben ik alleen maar denken, wat zou ik nou leuk vinden om te maken? Ja, en Want, denk dat dan een hebben. bijvoorbeeld uh, met mij op dit moment. Want ja. dit is iets wat je, wat je tegenkomt. Een uh, uh, ja. uh, uh, uh, presentator, succesvolle presentator op leeftijd... moet zichzelf opnieuw <laughs> uitvinden. Ja, maar dat is ja, het ook. Ik wil ook geen Henny nee, Huisman worden. Ik, nou ja, ik, die ja, Wanhopig van, van, ik wil zo graag terug op tv. Het, op een gegeven moment moet je accepteren dat het over is. Nee. Dat zal ik ook meemaken. Nou, dan nemen we gewoon nou, een iemand en dan... anders. Een, ook een, een vroegere vriend van je, Paul de Leeuw. Die, mm. die vorig jaar toch zei... jongens, ik heb er even helemaal te bak van ja. en, en stopte. Nu op zaterdagavond weer terug is met een show. En je ziet dat ook Paul de Leeuw zichzelf weer opnieuw moet uitvinden. Ja. En dat dat dus niet eenvoudig dat is. is. Dat is ook niet eenvoudig. Maar daarom ben ik ook hartstikke blij dat ik nu met en Wat vindt Nederland en Echt waar, uh, Je hebt gewoon een format gekregen. Uh, en daar uh, pas je leuk. bij. Nee, we, we hebben dat format samen verder ontwikkeld. John had een Oeh. soort basisidee. Uh, wat vind Nederland? En daar zijn we aan gaan werken. En dat is met Echt waar. Ben ik met Ruben en Thailand aan de gang gegaan. Ik ben... Uh, ook absoluut zo'n presentator die altijd met mensen een programma wil maken. Zoals bij kopstwijkers. In mijn eentje, dat zou ik helemaal niet leuk vinden. Ik weet ook niet of ik dat kan of ik daar goed genoeg voor ben. Ja. Maar ik kan anderen heel goed laten gloreren. Ja, ja. Nou, en dat. Er uh, zijn ook wel eens mensen, ja, je hebt succes, maar zelf kan je geen typetjes. Nee, daarom heb ik ook die jongens uitgenodigd, omdat zij dat heel goed kunnen. het ja. zegt toch ook niet van, hé, hey, je hebt de koloniering uitgenodigd omdat je zelf niet kan zingen. Ja. <laughs> nee, maar, ik, ik maar kan heel moet... goed mensen bij elkaar brengen. Maar dan kunnen we constateren, je bent nu weer terug. Je bent terug met een succesvol programma... waar heel veel miljoenen mensen naar kijken. Ja. Maar ergens moet er toch nog een soort, soort verlangen, nee. dromen... Naar, nee, naar die Olympus waar je... Waar nee, je... Oh nee, nee. Ik heb, nee, absoluut niet dat ik denk... Ik moet weer een zaterdagavondhit hebben. En waar ik wel over nadenk is, van wat voor programma zou ik nog eens willen doen... op de vrijdagavond tot de zaterdagavond als een soort afsluiting van de week? Wat zou dan de formule nou, moeten zijn? En? Maar dat is niet de gedachte van de hit. Nee, Oké, okay, maar wat zou dat voor formule moeten zijn? Dat, ja, dat zal in elk geval met cabritches en uh, satirisch zijn. Het, moet, het zal alleen weer sneller moeten dan in Kopswijk. Ik zou het niet met typetjes doen. Dat, dat heb je nu al in zoveel programma's. En inderdaad afgelopen zaterdag, noemde. Uh, Linda de Mol, Ik hou van Holland, weeders nou, ja, briljant ja. was het briljant. Ik heb echt de tranen gelacht. Ja, wa Dit was sowieso een hele mooie serie. Zo, van... verschrikkelijk ja. goed vind ik, jongens. Ja. Uh, maar dan, dan, dus dan moet je toch weer een nieuwe invalshoek zoeken. Nou ja, Paul heeft nu een aantal mensen... die ik zelf ook had benaderd voor uh, Wat in Nederland. Uh, Rob Urgert en uh, uh, Joep van Deudekom. Ja, die heeft hij in zijn redactie ingesloten. Nee, die, ja. uh, die, die maakt oh, een voor. Uh, die, ja. die zitten daar met die andere twee uh, jongens... Dus je moet toch weer... Ik, ik zat ook met, een beetje met internet erbij te denken. Maar ik heb nog niet het idee... Ik bedoel, ik loop ook nog steeds met... dat ik ooit een kinderboek wil schrijven. Maar daar heb ik ook nog niet het ja, okay, inval Ja, oké, maar voor. Daar, zo kennen we je nog niet. Dus die, die, die, die kunnen we ja. nu nog even parkeren. Ja, maar ik, je moet niet gaan denken... ik moet een hit schrijven. Dat, nee. dat, dat, dat, je moet, ik, ik, ik werk vanuit de presentator. John de Mol kan heel goed... Out of the box denken. Die kan denken, zo'n programma. En dan kijk ik wie dat gaat presenteren. Dat ja. kan, ik kan alleen vanuit mezelf denken: wat zou ik leuk vinden om te maken? Uh, imago waar we het over hadden, daar waar jij ook veel, veel last van had, eigenlijk in die, in, die, in die tijden van cholera die je hebt uh, <tie <tie mo <tie> moeten beleven. Cholera. Ja, nou ja, dat, dat noemen ze gewoon zo. hè. Uh, zo ernstig was het nog niet. Uh, ja, dat, dat imago, dat, bij mij werd het altijd gewoon bepaald... door de radioshows die je hebt gemaakt. Voor mij uh, is, is er gewoon... Jack Spijkerman was gewoon steen en beest show ja. en spijkers met koppen. Dan heel erg lang niks. En dan, oh ja, dat deed hij ook nog, dat kopspijkers en zo... Uh, en oh. daarom wil ik toch even met je terug in de tijd. Ik hoop dat er dan ook meteen zo'n gammel We gaan terug in de tijd. En het is zich deze. deze? No, no, nog, no, nog, no, nog, nog. 1933, dames en heren. Het interbellum tussen de twee wereldoorlogen. <laughs> nee, oh, dat is niet waar. We gaan naar een, uh, ja, iets heel moois van de uh, Steen Beenshow. Hallo. Ja, hallo. Afzegger heeft je met Bob. Ja, goeiedag met Spijkman, onderhoudskantoorbusiness. Ik heb in de tijd een, een zuigdermet aangeschaft, A41B42C3. Uh, daarvan is de droogknoeper kapot. Ja. En uh, dat is de droogknoeper met de halogeenverlichting van het uh, voorzijd mechanisme. Ja. En uh, wat kost een uh, nieuwe droogknoeper? Van, wat voor een machine is dat? Dat is van de A41B2. Ja, wat, wat, wat voor machine? Is dat een afwasmachine? Uh, nee, een zuigtromet. De, de, de kleine zuigtromet. Tweepersoons zuigtromet. Zuigtromet? Ja, de oplaadbare. Dat is de zuigtromet de uh, voor de mond. Die, oh, is dat een stofzuiger? het over? Uh, nee, koffievoorzetafhangingsapparaat. Uh, koffievoorzetafhangingsapparaat? Het is de zuigtromet de, de waar de kopjes uh, aan hangen als ze doorklinken. En daarvan is de drooggnoeper kapot, die je dus uh, opwarmt. Oh ja, en dat wil, moet vervangen worden. Ja, dat is kapot. Althans, en... de halogeenverlichting is uitgevallen. Ja. En omdat wij er in het donker mee werken, zie je het dan. Ja, nee, nee, ik begrijp het niet. Begrijpen. Uh... Fijn. Uh, ik zelf, en bij ons kunnen wij er niet uitkomen. Wij hebben daar een technische dienst. Ja. En die gaan er verder over. Die gaan over de en die weet het uh, Ja, die weten er uh, alles van, ja. Als die me niet kunnen helpen, u heeft nog wel toen met zijn voorraad, hele nieuwe. Eh. Uh... Nee, momenteel niet. Ze zijn op. Komen wel weer? Als het goed is we krijgen, krijgen ze weer, ja. wordt het weer ingedeeld. Dan kan ik eventueel een nieuwe zuigdromete inhalen. Eventueel is het wel... Ja. Uh, we, weet u ook wat daar het uh, oplaadbaar rolvermogen van is? Nee, dat durf ik niet zo te zeggen nee. En wat kostte die ongeveer? Nee, dat durf ik ook niet te zeggen. We ze waren... hadden we de hele tijd niet gehad, dus nee, ik weet niet precies... of we er weer nieuwe types krijgen of die duurder zijn of niet. Nee, want het is ook al, al. Het is al een verouderd model dit ja. hoor. Dit is dat... nog met handbediening met zo'n zwengel. Ja, ja, ja. En dan uh, zo'n stekkertje. Ja. Het, is, het is met een tullenplugje in stopcontact. Ja, ik ben wat zo bedoelt. Ja. Maar als u het videotenschien dienst, dan weten ze altijd wat aan gedaan kan worden en wat het ongeveer gaat kosten, et cetera, et cetera. Graag. Hartelijk dank. Ja? dag. u dag, dag, dat was zo'n lachen. Zij, dit, dit heeft genoeg tempo. We hebben het hele ja. fragment uit, uh, ja. ongemonteerd uitgezonden. Ja. Zou je zoiets nog kunnen slash willen maken? Ik zou je iets verklappen. Uh, in die periode waar we even niks deden... heb ik met uh, mijn mensen uh, een studiootje gehuurd. We hebben een uh, blue screen, zo'n zo blauwe wand, neergezet. En uh, ben ik weer gaan bellen met een aantal. We hebben een stuk of twintig gesprekken opgenomen... Uh, en dan wilde, uh, wilden we kijken wat we daarmee zouden kunnen... of je dan dingen kan mont uh, monteren of zo. En dat ging gewoon weer. Gewoon hetzelfde? Ik belde, een, er stond een advertentie in de krant. Bij jouw uh, stem, gewoon, gewoon toch een tamelijk bekende stem. Uh, uh, stond er stonden ergens duizend bolpennen te koop. Dus uh, ik bel, en, uh, met opdruk. Dus, uh, en ik bel, nou ja, uh, geïnteresseerd, kunt u wat oplezen? Op dus die mevrouw begon opschrift op te lezen. Ik zeg, ik heb zo het gevoel dat de vulling er nog in zit. Ja, ik zeg, dat mag niet meer. Oh, hoezo niet? Nee, maar dat is een regeringsbesluit. Dat mag niet. Uh, of, uh, meer dan tien moet, moet eruit. Ik zeg: mijn zoontje het voetballen. Meer dan tien heeft hij, hij moet de lucht eruit. En die vrouwen zijn steeds kwader. Hoe komen ze erbij in Den Haag? Het is nog erger. De mensen die kabouters in de tuin hebben. Als er meer dan tien zijn, moet straks die puntmuts af. En toen werd ze... <lacht> het kan zo uitgezonden worden. Ik weet nog niet wat we ermee gaan doen, maar we hebben er een heleboel weer. Maar die blauwscreen, dit wil zeggen dat het. Een blauwscreen, ook... ja, ja voor, dan, televisie dan is kun je voor televisie. Dan kun je bijvoorbeeld dingen erachter projecteren. Ik zie nu het begin van ja, een nou nieuwe ja, show. Misschien? Ik zie het begin misschien. Maar van maar ik een heb ze, show. Ik heb ze thuis liggen. Voorlopig liggen ze er. Nou ja, op een gegeven moment, toen, toen het zo populair was, moest ik uitwijken naar België, omdat mijn stem was zo bekend geworden. Maar het was, ik deed als kind al, tenminste, als kind als, als 15-16-jarige. Ging thuis. Bellen. De jongens, hadden we zaten ons te vervelen op zaterdag en dan gingen we mensen bellen in de muiden, waar ik woonde. Hallo, u spreekt met uh, Rozier van de uh, Rode Kruisel. Even controleren uh, of de borden voor het raam staan. Nou, welke borden? Nou, een Groot letter A zou u voor het raam zetten van de Rode Kruis Nou wisten we niks van. Nou wilt u dat nog doen? Ja, en dan zetten we een heel spoor uit in de Muiden. Wilt u vuilnisbakken? Dit. En dan gingen wij fietsen op zondag. <lacht> en dan zag je vuilnisbakken staan en een bord en een onderbroek vooraan. <lacht> en we zaten ons een keer te vervelen tijdens Of eh, Op maandag waren op dinsdag in het begin. Steden op maandag. Zaten we ons te vervelen in de studio. We wilden iets leuks bedenken. En dus ik zei, jongens, een geintje. En ik bel iemand op met, met zo'n onzinverhaal. En toen zei iemand: dan moet je gaan uitzenden. Ja, ja. Zo is het gekomen, dat zijn ja. we het maar gaan doen. Die, die, die, uh, die jonge jaren in Muiden, waren dat uh, allemaal van die qua jongens uh, jaren? Ja, ik, was wel, ik hoorde wel bij de qua jongens. Ja. Ik, uh, ik, uh, had het op de, ik zat op de HBS, hè, wat nu dan de HAVO zou zijn, denk ja. ik. Uh, ik uh, presteerde het om in uh, klas 3 uh, er 58 keer in één jaar uitgeschopt te worden. 58 keer? Ja. Ja, Jeetje. het record van de school. Wat deed jij? Wat, wat, ik was wat? altijd bezig met... Ik moet een ontzettend vervelende leerling geweest zijn. Maar ik was tegelijk ook actief. Ik zat in school... Maar wacht even, je herinnert jezelf niet meer als vervelend? Toch? Jawel, ik was, ik was vervelend. Maar tegelijkertijd, ik was actief in de schoolkrant en het schooltoneel... en ik deed veel voor de school. Dus de leraar had een beetje een dubbel gevoel tegen mij. Want ik, wel altijd waren we grappen aan het uithalen en vervelende dingen. We huurden draaiorgels in die we een uur lang voor het scheikundelokaal lieten draaien. En wij hebben ook idioot achteraf in de vierde klas... met de hele klas besloten te blijven zitten. En dat hebben we ook echt gedaan. Wij bleven met de hele klas... We deden gewoon niks... We gingen naar het strand. We fietsen zo naar het strand. Eerst in de eerste uur naar school, negen uur. Dan was het half tien. Dan zeiden we, jongens, we gaan. En we fietsen zo weg. Was jij een jood achteraf. Was jij echt de leider van, van de gang? Of, of, of was je... Nou, mede. Ja, ik was wel... wel je liep Ik wel, voor. wel bij degene die... En dat deden we. En bleven we zitten. Op één na is de hele klas blijven zitten. Nou, als toch mijn zoontje nu zou zeggen... Nou, we hebben besloten om de hele klas te blijven zitten. Ben je nou gek? Ja, maar dan gaat vader ook wel even heel <laughs> ernstig met te praten, ja. toch? ja. Maar we, dat deden we, maar we Omdat hebben Omdat er gewoon veel lachen. meer ron, ron, ruimte en tijd rond, rond huis en haat was waarschijnlijk. Ik denk het. En, en het, het was niet vandalistisch. We waren niet vandalistisch. We waren ontzettend veel lol. Ja. Had je dan ook veel meisjes achter je aan? Nou, ik, was, ik heb er altijd heel jong uitgezien. Dus toen ik 16 was, maar daar heb op je op... Nog ja, dat heb ja. ik nog, hè. Ja. Toen ik 16 nee, was, was, zag ik eruit als een 14 jarige Ik werd ook altijd aangehouden op de brommer. Dus oké, okay, ik... maar dat is helemaal niet gunstig in die jaren. Nee, dus. dat was heel vervelend. Ja. Dus als ik een meisje ten dans vroeg in de, de discotheek, dat heette toen dancing's, dan was het meestal nee. Daar word je verbaal heel sterk van. Je ontwikkelt dan een sarcasme. Want ik moest het, de, uiteindelijk moest ik het meer van mijn mond hebben. Ik, ik kon wel leuk praten en ik, ik was wel een grappige jongen, geloof ik. Maar ik begrijp gewoon dat je gebrek aan vrouwelijke aandacht... eigenlijk gecompenseerd hebt met ja. heel veel humor. Ja, dat denk ik. Is dit nou, the dat de story of het, your life? Nou, of... Nee, dat moet er natuurlijk van oorsprong ook wel ingezeten hebben. Ik was ja, wel ja. altijd, wat mijn moeder, uh, Weilen, mijn moeder zei... wij waren in ons grote gezin toch wel de vrolijkste. Wij ik altijd altijd te zingen morgens. Dus Dat heeft natuurlijk altijd wel een soort drang in mij gezet om op te vallen. Uh -huh. Het is ook een soort eindleid dat je het allemaal doet. Op mijn twaalfde uh, won ik al een, een, uh, hoe noem je dat? een boekenbon voor de imitatie van Doris toen. Ik altijd wel op een podium staan omdat ik op wilde te vallen. Dat, dat is natuurlijk wel een soort drang die je hebt. Uh -huh. Je wil in een bandje, want dan wil je vooraan staan en kijk mij eens kunnen. Uh -huh. Het is ook een beetje uitsloverij waarschijnlijk. Ja, maar dat is toch een, dat is het is ook een beetje om iets binnen te halen. Ja, natuurlijk. En wat is dat dan precies wat je binnen wil halen? Uh, aanzien en uh, kijk, mij eens doen. En, uh, je sta, als je op een podium staat, sta je iets hoger dan de rest. Nou, en als je dan uh, een, een, een, een wat jonger uitziend mannetje bent, dan wil je op het podium staan. Toen ik jou de eerste keer meemaakte, was je... Dat is lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Maar toen was je ook nog steeds een jonger uitziend mannetje. Maar toen was je inmiddels wel een beetje beroemd. Doordat je het cabaret al... Uh, ik daar stond had in je... theater. Jij stond in gedroeg het theater. Gedroeg ik me wel toen? Of was ik toen uh, was ah. ik een praatjesmaker? Of? Ja, Ik weet niet of dit naar buiten moet komen. Nee? Nee, nee hoor. <laughs> je, je gedroeg je prima. Maar je, had heel veel, je kreeg veel vrouwelijke aandacht... omdat je toch een beetje een beroemde jongen was. Even ja, los nee, van je. dat je heel leuk zo was en zo, nee. Nee, nee, nee, nee, zo werkt het. Dat klopt. Uh, op het moment dat je bekend wordt. Dus het, het is macht, geld en aanzien erotiseerd. Dat, dat klopt. Dat is zo. En wat heeft dat je allemaal gebracht... Ach, ik heb wat geneukt. <laughs> nee, Namen, rugnummers. Nee, ik heb nee. de, de leukste vrouw van mijn leven in die tijd ontmoet. Uh, wat nu helaas mijn ex is. Die heb ik ontmoet doordat ik optrad. Uh, zij werkte in Carré als student achter de, achter de bar. En, uh, daar ben ik 18 jaar uh, heel gelukkig mee geweest. En, uh, zal een zoon meegekregen. En Een geweldige zoon meegekregen. En is nog steeds... Uh, de liefde van mijn leven. Die zal ik altijd uh, hoog houden. Uh, uh, dus dat heeft het mij wel gebracht. Het heeft mij heel veel geluk in mijn leven gebracht. Ik ben 18 jaar heel gelukkig met haar geweest. En, en nog gaan we goed met elkaar om... en hebben we een hartstikke leuke zoon. Dus dat heeft het mij in ieder geval gebracht. Mm -hmm. Maar misschien eigenlijk... als onderwijzer. Ik was als onderwijzer ook gelukkig hoor Ik heb 11 jaar voor de klas staan. En dat vond ik top. Ik ging fluitend naar school elke dag. Ik vond het echt leuk voor de klas staan. Wist je eigenlijk meteen toen je dat je de liefde van je leven had omdat dat het de liefde van je leven was? Toen ik haar ontmoette? Ja. Nou, dat was in een periode... Ik, uh, mijn eerste huwelijk, dat heb je in het begin van de uitzending laten horen... duurde drie maanden. Ja. Moeten we daar nog heel lang bij stilstaan? <laughs> nee, nee hoor. Maar toen heb ik zevent... heb je daar ook pijn van gehad? zeventien jaar lang gewacht tot ze terugkwam. Zeventien jaar? Ja. Ik, dacht, als ze ik begrijp dat terug... zij het uit had gemaakt. Uh, dat is een heel verhaal, maar dat laten we even. Mm. Uh, zeventien jaar lang uh, gewacht dat ze terugkwam. Maar in die zeventien jaar had ik een fantastisch leven. Alleen, ik liet elke keer weer... als ik dan toch weer een leuke dame of een leuke vriendin had... liet ik er weer na een paar weken lopen. Omdat ik dacht, nooit zo leuk als mijn vorige. En toen heeft Fred Florissen van Donk Shocking... op een avond... toen had ik me, dus mijn... Jenny Mix zoals mijn, mijn ex-vrouw heet... al ontmoet. Maar die had ik ook weer na een week gezegd... Nou, nee, ja. Toen, toch niks. Toen heeft Fred Florissen eh, mij bij zich geroepen. En zijn vrouw Aniet. En die hebben een avond lang met hem gepraat. En die zei, dat, nou moet je ze ophouden met een geoude hoer... over die ex van 30 jaar geleden. En dat op te hemelen... Want nou laat je weer een hartstikke leuke vrouw schieten. En toen ging er een knop om, s'nachts om drie uur. Toen dacht ik, God, is een, wat een lul ben ik. Ze dus heb ik meteen Janemieke gebeld. Wil je met me uit? Het heeft ze heel lang, lang afstand gehouden. ging wel uit. Dan zie je het zes weken lang afstand. Oké, okay, uit. Ik zeg, Ga je nog mee naar huis? Nee. En toen waren we op een gegeven moment waren we naar Hans Lieberg geweest. In het concertgebouw. En toen heb ik er op Museumplein aan haar gevraagd. Wil je met me gaan? En toen zei ze ja. Wil je met me gaan? Ja, heb ik echt gevraagd. Je was toch dertig ruim gepasseerd toen, Ja, hè? En ik ja. was veertig. Ja. En ik vroeg toch, wil je met me gaan? En toen zei ze ja. En de volgende dag zijn we gaan samenwonen. Echt waar? Ik vind waar? Het wel heel romantisch. Zeg is echt zo, Je ja. Ja, Ik ben hartstikke romantisch. Maar je hebt het dus met haar iets meer dan drie uh, maanden jaar. uitgehouden. 18 18 jaar. 18 jaar. Ja, geweldige ja. tijd. Hoeveel jaren... Uh, ga, je nu, ga je nu nodig hebben voordat je weer een nieuwe vrouw toestaat in dit bestaan? Oh, nee, ik, ik, sta, wel, ik, ik sta wel open voor nieuwe vrouwen... maar je kunt liefde niet zomaar weggeven. Dat is helemaal zo. Maar speelt daarin nog een rol dat, je misschien, dat ze toch de liefde van je leven was? Uh, dat, dat heeft zeker de eerste jaren gespeeld. En nu... Ik zal er altijd hoog houden, maar het is, ja, we zijn niet meer getrouwd. En dat... Nee, het is voorbij. Het is voorbij. Maar kun je dat aanvaarden, bedoel ik? Ja, dat, dat, dat, dat zou je moeten aanvaarden. En maar, uh, of moet Fred Floris er straks weer aan nee. te pas komen? <laughs> We een hele zware therapie. En dan over 17 jaar. Het is wel bijzonder dat iemand ja. uh, bijvoorbeeld 17 jaar lang rouwt over iemand met wie hij drie maanden getrouwd is geweest. Ja, maar het, ik was niet 17 jaar aan het trouwen. Ik had een fantastisch leven. Oh. Alleen, ik dacht ze konden okay, terug. Oké, 17 jaar de boot afhouden, dat is het eigenlijk. Ja. Ja, met dan had ik weer een relatie van twee maanden en dacht toch... Ja, misschien ben je wel bang voor de liefde. Nee hoor, helemaal niet. Nee hoor, maar het is meer dat ik... Ik, ik hecht mij heel erg aan mensen. Dat had ik ook... Uh, in theater werkte ik met twee muzikanten, Arie en Joop. En Arie van der Wulp. Arie van der Wulp en Joop van Dijk, die ja. nu Erik van Muiswinkel begeleiden. Dat ja. is een nieuwe uh, fantastische programma. Uh, toen Joop, want ik heb altijd gezegd, jongens, niet van mij afhankelijk worden. Hè? Want op een gegeven moment stop ik misschien wel met theater. Maar toen kwam Joop, die zei, ik wil stoppen over een jaar. Want ik, hij wilde een boek van Thomas Mann, wilde hij op muziek gaan zitten. Toen heb ik ook de hele groep gezegd, oké, okay, dan, maar dan stoppen we gewoon met de hele groep. Want het wordt nooit meer zo leuk als wij het gehad hebben. Dus dan gaan we nu het laatste jaar in, dan gaan we het zo leuk mogelijk maken. Want het wordt nooit meer zo leuk als het was. Mm -hmm. Dus ik, ik heb de neiging om mij heel erg te hechten aan waar ik eenmaal mee werk. Dat moet altijd zo blijven. En sowieso die, die oude vriendenclub van je van vijf ja, mensen. De maandagavond met die, ik, met die mannen heb je altijd doorgezet. Ik heb nog steeds een vriend vanaf de kleuterschool. Waar ik al vanaf de kleuterschool bevriend mee ben. Toevallig gisteravond aan mijn zoontje zit uitleggen hoe dat zo kwam. Daar ben ik dus al uh, 59 jaar mee bevriend. Ja, ja ik, ik, ik, als ik eenmaal met mensen optrek, dan wil ik dat graag zo houden. Ja. Ik denk, kan nooit zo leuk worden met anderen, denk ik. Maar dat had ik als onderwijzer ook dan heb je zo'n klas. Ik had altijd ja. groep 8. wat nu groep 8 heet, toen gewoon zesde klas. En als die aan het eind van het school weer weggingen, dan zei ik altijd jongens lopen het plein af en niet omkeken. want ik kan er niet. Ik stond de meeste huilen, jank. ik stond te janken. En dan kwam die nieuwe klas binnen, want dan ging je alvast. En dat vond ik allemaal zeikertjes. Dat duurde een week of twee en dan dacht ik dit is de leukste klas die ik ooit gehad heb. Wat, wat hebben, die, <laughs> hebben die mensen jou veel te, te bieden gehad in die tijd dat je op de grond zat, lag? Ja. Vrienden heb je altijd veel aan. Ja, maar er zijn veel vrienden die andere vrienden niet opzoeken... in tijden dat het niet zo goed gaat. Ja, Alhoewel ik, ze wel een goed hart hebben. Kijk, je hebt, je hebt vrienden en kennissen. Maar die, die, die, die, die, die club van vijf, dat is zo'n hechte club. Daar komt niemand tussen. Maar ook mensen als Fred Flores of Erik van Muiswinkel of Bert Visser, ja. uh, nee, heb Nee, die, die kwamen allemaal regelmatig langs. Ook Wat ik ook op een gegeven moment fantastisch vond... toen belde Jan-Jaap van de Wal... En die zei, ik wil eens even met je praten. Nou, leuk. Dus die kwam de volgende dag op de koffie. Nou, natuurlijk ken ik Jan Jaap, maar was niet, hij zat niet in mijn vriendenkring. Nee. En die zei, hoor eens, want hij de regelde bij Toemler. Hij zei, het is te gek dat jij thuis zit, dat kan gewoon niet. Uh, ik zou het leuk vinden als jij gaat optreden. En dan gewoon s'avonds laat in Toemler. Kon nog niet van tevoren aan. En ik dacht, wat aardige en lieve mensen zijn toch allemaal. Ja. Dat hij dat, uh, hij helemaal geen verplichting naar mij. En dat hij toch denkt, god, dat... Uh, dus heb ik echt op punt gestaan om daar weer te gaan optreden. Nou, toen kwam net ook weer dat televisiewerk. Maar dat vond ik zo ongelooflijk aardig. Dat hij uit de niks belt en zegt... En dan gaan we het niet aankondigen, dan ga gewoon lekker op een podium staan. Er zijn een heleboel dingen die nog in die kast liggen... die eigenlijk best heel leuk zijn. Ja, even los van dat wat je ja, nu nee, doet, dat, is, dat, dat zijn toch mooie dingen. Dat ja, bluescreen, wat je met dat bluescreen hebt opgenomen. Ik met... heb pas ook weer op podium gestaan met Tijn en Ruben. Impro improviseren in theater. Ook ja, aangekondigd, publiek dat dat wist niet dat ik meedeed. Dat hebben we van Ruben gehoord. En, en die zei dat je in het begin best even moest incasseren. Oh. Omdat in hun type cabaret, stand comedy voor helemaal afgebrand. Maar ik heb er zoveel van geleerd. Want ik werkte natuurlijk met hun in, in, op, op tv, maar ik had nooit dat stand comedy in theater op die manier gedaan. Ja. Dus ik leerde heel goed hun kennen, hun manier van werken. En ook dat zo in het theater doen. Ik vond het geweldig. De eerste keer was het helemaal niks wat ik deed, ik stond echt voor Jan Lul, maar dat geeft niet. Uh, maar de tweede keer dacht ik, oh ja, ik voel nu een beetje aan hoe het moet. Wat leuk, Jack Spijkerman vindt zichzelf <laughs> uit. He? En dat op hoge <laughs> leeftijd, dankzij meneer. In zijn rolstoel. Wil je wat op je, op je tegel zetten? Oh. Ik ga dan ondertussen vertellen dat ja. twee dingen zo meteen komt. Ja, Margreet Reintjes. En die heeft uh, ja, financiële crisis is onder andere een onderwerp. Maar ook de rechtelijke macht. Die morgen haar 200ste verjaardag viert. Wat heeft Napoleon ons gebracht? En hoe is de stand van de rechtelijke macht anno 2011? 30 seconden hebben. We nog voor de tegelspreuk het motto van nou, Jack's het motto Spijtman. Wat ook op mijn slaapkamermuur staat: Vandaag is het feest. Uh, iedereen is op zijn verjaardag altijd vrolijk, dus je kunt dat gevoel dus blijkbaar oproepen. En dan concludeer je aan het eind van de dag wel eens. Nou, vandaag was het dus even minder feest. Mm -hmm. Maar in principe ga ik er dan de volgende dag weer vanuit. En jongens. En vandaag was het wel feest, toch? Vandaag was het een feest. Leuk. En morgen u. ook weer. Zaterdag is hij op tv bij RTL4. Wat vindt Nederland met de vaste teamcaptains Katja Schuurman en Peter Heerschop? Dankjewel. Graag gedaan. Meneer Spijkerman, dit was aflevering 2000. Drrr, wap, wap, wap, wap, 375. 2375. Wat vindt Nederland? Zaterdagavond 5 voor half 11 bij RTL4. Wij zijn er een maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. Radio 1 nee. en stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Waarom is Shakespeare nog altijd leuk? Ariane Sluter en Pierre Bokma over het komische talent van de Engelse Bart. Bernlef vertelde het werk van de Nobelprijswinnaar voor de literatuur... en dichter des vaderlands Ramzi Nasser zit een land vol crisis en angst. U ziet het in Kunsthof TV, zondag om vijf over zes op Nederland 2. Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live! Herman van Veen over de show van zijn leven.